Het huis met de maskers van Rose Gronon in een regie van Michel de Sutter. Het verleden is nooit dood, we weten het niet, maar het leeft voort. In de stenen, in de lucht, in ons. Het leeft. Dit citaat uit Het huis met de maskers is de uitdrukking van de kerngedachte die aan het luisterspel ten gronde ligt. Een verhaal vol mysterie en ondergrondelijkheid een raadselachtige geschiedenis doorweven met griezel-elementen. Het duurt een tijdje voor de luisteraar echt binnengeleid wordt in de duistere wereld waar droom en werkelijkheid niet uit elkaar te houden zijn. Een wereld waarin mensen schimmen ronddwalen als in een nevel. Dit is het opzet van Rose Gronon, het onheilige was haar levensklimaat. Het huis met de maskers is een statig patriciushuis in het oude Antwerpen. Onder de kroonlijst is de gevel versierd met uit steen gebeitelde maskers. In het huis woont de heer Ignatius Lopez met zijn echtgenote, zijn broer en zijn schoonzus. Een rijk, een edelmoedig man, zegt men. Een man die vrijgevig is voor alle goede werken, zegt men. Een man die rechtvaardig is, maar streng, zegt men. In dat huis met de maskers komt de jonge Schot David Trockmasten terecht. Ongewild. Hij is met de boot naar Antwerpen gekomen omdat een onverklaarbare aantrekkingskracht hem als het ware naar die stad toezoog. En ook omdat hij niet gelooft dat het verleden dood is. Zijn overgroot-oom was als jonge man van huis weggelopen. Het laatste wat men van hem hoorde was een brief die hij vanuit Antwerpen had geschreven. Is de jonge David op zoek naar de ontraadseling van dit mysterie? Hij gaat aan wal, dwaalt door de oude stad, ontmoet er een nachtwaker en die brengt hem ongevraagd naar het huis met de maskers, naar het huis van Lopez. Hij maakt er kennis met de bewoners en meteen hangt er een sfeer van geheimzinnigheid, zeg maar van onwezenlijkheid. Is dit een droom of is het griezelige werkelijkheid? Is het goed Tja Op dek is het beter dan in die warme eetzaal Een schone zomeravond Zo laat nog in het seizoen Zullen we even wandelen hm? Graag Wat is dat Ik weet het niet Matrozen op zwier waarschijnlijk Ziet u iets Nee. Het is ook zo donker op de kaai. Wat was dat voor een liedje? Oh, geen flauw benul van. Een klok wel aardig niet. Aardig. Ja, misschien. Troevig. Angstig eigenlijk. Het riep. Roepen? Kom aan, Mr. Trump Morton. ik hield u voor een luchtere jongeman. Ik wist niet dat u zoveel fantasie had. Is dat uw Schotse aard? Dat weet ik niet. Zullen we maar verder wandelen? Mhm. Mm Daar is. Fantastisch. Mooi, niet? Dat is de gevel van de preekherenkerk. Die wordt s'nachts verlicht. Een droombeeld, vindt u niet? Een droombeeld? Het is. Ja. U zou me weer gaan uitlachen. Het is of ik me dat beeld herinner: goud. En het luchtige torentje, hoog en eil. Alsof ik het reeds vroeger gezien had en gekend heb. Goed gekend. Dat zal wel. Toen we gisteren de stroom opvoeren heb ik u attent opgemaakt. En we hebben vanmorgen toch door de stad gewandeld? Ja. Ja, maar dat is het niet. Het is als een... een oud, een oud beeld... Dat plots uit de nacht is herboren. Ik was het vergeten. U zal vroeger een foto van de kerk gezien hebben. Ja, dat gebeurt meer. Ik bijvoorbeeld... Het was dood en vergaan. Ja, vergeef het me, ik heb je onderbroken. U, u zei... Niets van belang. Ja, en om u de waarheid te zeggen, ik heb steeds de indruk dat al die oude steden al lang reeds dood zijn. Dat ze daar te rotten staan op hun grondvesten. Ik zou ze graag met de grond zien gelijk maken. Waar dienen ze voor? Ik leef rationeel met mijn tijd mee. Niet in een dood verleden. Het verleden is nooit dood. We weten het niet. Maar het leeft voort. In de stenen. In de lucht. In ons. Het leeft. Huh. Onzin, waarde heer, als ik het zeggen mag. Ja, het klinkt als onzin, is het niet? En toch ziet u, het zijn dingen die ik lang reeds wist, maar ik vond er geen woorden voor. Nu zijn ze plots zo duidelijk geworden, zo helder. Werkelijk? Ja, u lacht mij uit, is het niet? Goedenavond. Goedenavond. Gaat u de stad niet meer in? Mr. Tromoten. De nacht is zo diep. Ik weet het niet. Denkt u dat we nog tijd hebben? Tijd? Nog zoveel tijd. Tijd om te leven. En tijd om te sterven. <laughs> We varen pas om één uur af. Eigenlijk. Tch, ik heb nog brieven te schrijven. Brieven? Oh. Hm. Dat is een zeer oude excuse, Mr. Tremorten. Werkelijk. Mevrouw, ik. Oh, we ontmoeten elkaar nog wel. Vanavond, ergens in de stad. Ik weet het. U komt. Tot straks, David. Mevrouw? Ik heet Angeline. Goedenavond. <totstukken> Brieven, inderdaad. Die jonge mensen van onze tijd. Ja, zullen we aan wal gaan? Oh. Nou, als u eraan houdt, maar dan niet om langs die kromme straten te wandelen, begrepen? Een glas drinken, ja. Eigenlijk ziet u. Ik had me de stad anders voorgesteld. En hoe dan wel? Ouder. Ja, ouder. Duister en mysterieus. En stil. Stil. Een grote haven? Stil? Ja. Ja, stil. Wachtend. Loerend en stil. Ik moet weten, de stad heeft een slechte faam in onze familie. Lacht u niet? Nee. We zijn een zeer traditionele familie. We houdt er nog een familiebijbel op na. Mijn overgroot oom. Er is iets mee gebeurd. Ik weet niet precies wat, maar... zijn geboortedatum staat in de Bijbel opgetekend. Hij heette zoals dus ik, David. Maar de datum van zijn dood... die staat nergens te lezen. Ja? Ik vond het erg eigenaardig. Ik was een jaar of tien. Vroeger vroeg uitleg aan mijn grootmoeder... met die perste haar lip op een en zei: dat was een slechte man, die David. Die is van huis weggelopen. En we hebben er niets meer van gehoord... Ik vroeg, weggelopen? Waarheen dan wel? Maar ze sloeg op mijn hand en stuurde me weg. Ja, ik ben het toch te weten gekomen. Hij had een brief aan zijn oude nanny geschreven. En die brief kwam uit Antwerpen. Ja, en daarna? Daarna? Niets meer. Hij is verdwenen. Voorgoed? Mm -hmm. Voorgoed. En u dacht hier zijn spoor terug te vinden. Nee, hoe, hoe zou ik dat? Zo kinderachtig ben ik nu toch ook niet. Ik wou je alleen maar uitleggen. Waarom ik aangetrokken werd door de stad. En nu? Nu, nu weet ik het niet. Ik ben opgelucht... En toch ook ontgoocheld. Hey, ik weet het niet. Ja, kom. We gaan naar Wal. Hm? Ik heb dorst. Daar beneden vinden we wel een kroeg. Om twaalf uur aan boord, heer. Om twaalf uur. Nou, Goedenavond. Goedavond. Kijk, zullen we die kant uit gaan? Ja, vergeef het me, ik... Ik ga die kant uit. Ik zie straks wel. Hé, hey. Hey, waar gaat u naartoe? Hé, hey, Mr. Tromonten, denk aan uw tijd. Om twaalf uur hier. Eigenaardige man. Je bent zo laat, David. Mevrouw? Ken je me niet? Maar, David, ik ben toch Angeline? Je hebt me vanavond weer zo lang laten wachten. Waar was je toch? Nu moet ik naar huis, David. Mevrouw? Mevrouw? Blijft u hier nog lang, meneer? Heeft u daar geen dame gezien? Een dame? Nee, meneer. Maar het is hier ook eh, erg donker. Wat is dat hier voor een kerk? Achter die bomen. De preekherenkerk, meneer. En wie is u? De nachtwaker, meneer. Dat ziet u toch wel? Ik moet de poort sluiten. Ik, ik ga al. De Rijnkaai, dat is de straat, of niet? Zeker, meneer, zeker. Maar langs hier is het veel korter, meneer. ...langs het oude klooster en de potagepoort. Langs daar kan ik mijn weg niet. Ik moet naar mijn schip en... Ik breng je wel, meneer. Ik breng je wel. Volg maar, meneer. Langs hier. De wind steekt op, meneer hoort u de wind in de bomen van de kloostertuin. Daar komt nu niemand meer. Zo, langs hier, meneer. Het kleine poortje door. Zo. Zo. En nu langs hier tot aan het huis met de maskers. Dat kent u toch wel, meneer? Het huis met de maskers? Nee. Waar is dat? Een merkwaardig huis, meneer. Iedereen kent het hier in de stad... Het huis van Ignatius Lopez. Rijk man, die meneer Lopez. Lopez? Is dat een Spanjaard? Meneer Lopez, maar nee, meneer. Ja, zijn voorouders, die zullen wel uit Spanje gekomen zijn. Of uit Mexico, uit zo'n vreemd wild land. Maar meneer Lopez is een deftig man. Mooie kleurramen heeft hij aan de kerk geschonken toen ze hem tot kerkmeester hadden benoemd. Ja, ja, de, de wijkharmonie is hem s'avonds een serenade komen geven. Kijk naar de fakkels, meneer. Het licht danst nog op de gevels. Hoort u? Hoe? Is dat elke avond zo? Nee, meneer, nee. Maar een mens kan veel horen als hij maar luistert. Ah, ze zijn weer weg. Kom nu, meneer. Vreemd stil is het hier. En zo verlaten. Kom ik zo aan de Rijnkij? Natuurlijk, meneer. Langs hier, meneer. de brug over. Dat is hier de Sint-Pietersvliet, meneer. Die wordt niet veel meer gebruikt. Vroeger, ja, toen de stad heel rijk was. Het water is zo lom. En zwart. Zijn er meer van die, hoe zegt u, Vlieten? Natuurlijk, meneer. De koolvliet, de brouwersvliet... De kaarsraai. Vreemd dat ik daar niets van gemerkt heb. Wanneer, meneer? Toen ik deze middag door de stad wandelde. Ah, dan heeft meneer niet goed gekeken. Men moet goede ogen hebben om de stad te zien zoals ze is. We zijn er haast, meneer. Daar, achter de hoek, zal u het huis zien. Aan deze kant staat het pakhuis. Hier worden de zakken genaaid. Luister, meneer. De meisjes zijn nog aan het werk... Zo laat nog? Als er werk is, meneer. Meneer Lopez is een goeie man. Oh, erg vrijgevig voor alle goede werken. Voor het Knechtjeshuis en voor het Vincentiusgenootschap. Maar ja, het werk moet gedaan worden. Meneer Lopez is rechtvaardig, maar streng. En daarbij, met dat kantjesvolk kan men niet scherp genoeg optreden. Pas op, meneer. Pas op, hier zijn trappen. Het is hier donker... Ja, meneer. In de Nieuwe Straten, aan de Meijer en aan het park. Daar branden schone gaslantaars. Maar hier, u begrijpt... Uh... Donker. En stil. <laughs> Aandachtig. Roerloos stil. Wat zou u dan willen, meneer? Het is hier een deftige buurt. En ik duld geen relletjes in mijn wijk. De schaf uit de Kennemenstok. Die gevels loeren onder een gesloten luiken. En ze luisteren. Ze hebben goede oren, meneer. Ze horen alles. En ze onthouden het. Hier de hoek, meneer. Daar staat het huis van meneer Lopez. Iedereen in de stad heeft eerbied en bewondering voor meneer Lopez. Rechtvaardige man. Voor drie jaar pas is hij getrouwd. Zijn zuster hield voor hem huis woont nog bij hen in. Eén van zijn werkmeisjes heeft hij zich tot vrouw uitgekozen. Een eerbaar meisje, meneer. Oh, zo jong en zo kuis en zo schoon. Een engel, meneer. Een engel. Die is goed. Excuus, meneer. En ook haar broeder heeft hij in zijn huis opgenomen. Een edelmoedige man is meneer Lopez. En hier zijn we, meneer. Ziet u de maskers aan de gevel onder de kroonlijst? Dat is de Kettertengelijn. En dat is Matthias de Metser die van de toren sprong. En dat is Simon Turkey die zijn vriend vermoorde. En dat is Maarten van Rossem. En dat? Dat is de dood, meneer. En zo is u terecht, meneer. Hé, hey, hey man, wat doe je nu? Ik moet hier niet zijn. Ik ken die mensen zelf niet. Ik, ik moet... Hier moet u zijn, meneer. Goeienacht, meneer. Maar, kijk, ze zijn er al, meneer. Goeienacht, meneer. Mr. David. Gaat u toch weg, Mr. David. Wat is er, Kee? Niets, meneer. Iemand heeft zich vergist. Ach, oh, heer Jezus, toch. Ga toch weg, Mr. David. Hoezo? Goedenavond, meneer. Dan ga toch licht halen, Kay. Waar kan ik u mee van dienst zijn? Ik moet me verontschuldigen, meneer. Ik vroeg aan de nachtwaker de weg naar de Rijnkaai. Daar ligt mijn schip en... Ik... Ik geef hier die lamp, Kay. Trek naar je keuken, vooruit. U zei... Waarom die man hier aangebeld heeft, weet ik werkelijk niet. Misschien was hij dronken, of gek, of... Zo. Ik... U wou helemaal niet aanbellen. Maar nu u toch aangebeld heeft, waarom zou u dan toch niet even binnenkomen? Hm? U kan misschien een glas wijn met ons drinken. Dat is buitengewoon vriendelijk, meneer, maar vriendelijk? Helemaal niet. Komt u binnen? U mag het me niet kwalijk nemen, maar dat kan niet. Mijn schip vaart vanaf u. en ik schip? Moet... Merkwaardig. Hoogst merkwaardig. Het tocht hier. Komt u binnen, alsjeblieft. Ik sta erop. Zoals u wilt? Langs hier, meneer. Ik ga u met het licht voor. Mr. David. Mr. David. Wat is er? Blijf niet hier, Mr. David. Ik ga weg. Ben jij dat Kay? Wat sta je daar weer te fluisteren? Niets, meneer. Niets. Maak dan dat je wegkomt. Dat lompe dienstvolk. Langs hier. We hebben een gast, Angeline. mijn lief. Zeer onverwacht. Inderdaad. Je verwachtte hem toch niet? Wat sta je er te grinniken, in Jacinta? Om niets, broeder. Om niets. Zwijg dan. Mag ik u voorstellen, meneer? Tromoten. David Tromoten. Mr. Tromoten. En vrouw? Goedenavond. David. Mijn zuster Jacinta. Daar. André, mijn schoonbroer. <laughs> Kapitein Pietersen van de Kallese Dag. Ik denk niet dat u iemand van onze huiskring reeds ontmoet had... of heb ik het mis? Nee. Ik wil zeggen... Zelfs mijn vrouw Angeline niet. Is ja. het wel? Nee, ik wil zeggen... Ja? Ik meen mevrouw Lopez vluchtig deze avond gezien te hebben in de kerk. Maar ontmoet... Nee. Wel, nou, Nu we hier zo gezellig en zo toevallig... ...verenigd zijn... ...moeten we daar tenminste een glas wijn op drinken. Is port goed voor u, Mr. Tomotten? Zeker. Zeker. Mag ik u aan herinneren dat ik slechts een paar minuten blijven kan? Ja, ja, ja, ja, ik weet het. Dat schip van u is er niet. Dus port... Ik heb nog een paar flessen oude Amontillado. Jacinta, weet je de plaats in? Rechts. Ja, die weet ik. Waar wacht je dan op? Jij hebt de sleutels. Ach, ja. We zullen samen gaan. Angeline, mijn liefste, en u ook, Mr. Talkmorton... ...jullie zullen me wel even willen verontschuldigen, nietwaar? Waarom eigenlijk al die moeite, meneer Lopez? U heeft me hier in uw huis binnengebracht. Waarom? Ik kan het me niet inbeelden. Zou het niet eenvoudiger zijn, indien ik nu wegging? Zeker, zeker. Eén enkel glas. Dan kan u heen. We weten wat we onze gasten verschuldigd zijn. Kom hier, Zimte. Je had niet naar hier moeten komen, Mr. Trommelhutten. Mijn man... Heb je wat vergeten, Jacinta? Mijn sjaal, lieve schoonzuster. Het is killig in de kelder. De kou valt zo op je schouders, goed om er de dood bij te halen. Maar dat weet jij niet, hè? Jij gaat niet in de koude kelder. Is dat je nieuwe Sissy Spejo? Wat zal Mat daarvan denken? Poei. Jacinta. Ja, broeder. Serpent. U had me niet tot hier moeten volgen, Mr. Tromauton. Zeer gevaarlijk. Mijn lieve schoonbroer is jaloers. Erger dan de grote Turk. Verdomd onbeschaamd. Hoe haalt u het in uw hoofd? Ik zie niet in, in hoever u dat aangaat, kapitein... Maar ik Ach, zeg... u, Kom, kom, kom, kinderen. Geen ruzie in dit gezegend huis. Maar het was onvoorzichtig, moet u weten. Ik zeg u dat ik niet het minste inzicht had hier aan te bellen. Iemand heeft het voor mij gedaan. Ik begrijp zelf niet waarom. De man moet gek geweest zijn. Wat ik wel begrijp... is dat ik niet welkom ben. Ik zal dus gaan. Eigenlijk vraag ik niet beter. Kom, zo'n haast heeft u toch ook niet... Een glas drinkt u met ons mee en dan breng ik u naar uw schip. Het is toch echt dat verhaal van een schip? Wat denkt u wel? Goed, goed. Hier, Matt. Draai voor mij dat blad eens om. Wacht nu. Dank je. Blijf toch hier, man. Laat die twee hun zaakjes afhandelen. Wie is die man? Als ik zeker wist het. Dat wat? Dat ze wat plezier neemt terwijl jij de naakte meisjes van Havana naloopt? Ja, zo. Stil, stil. Ik krijg het je allemaal wel uit. Stik voor de duivel straks een zwart kaarsje aan. Hij is het die de man naar hier gestuurd heeft. Het blad. Dank je. hier gevolgd, David. Mevrouw? David? Ben je boos? Waarom zeg jij. Mevrouw? Hoe, hoe moet ik je noemen? David? Je doet me pijn, David. Zeg mijn naam. Zeg. Angeline. Lieve, lieve. Angeline. Ik heb u in de kerk gezien. U weet Angelina. Ik heb u nog ergens anders gezien. Ik weet niet meer waar. Alles is zo vreemd verwacht in mijn hoofd. David, liefste David. Maar ik weet niet meer waar ik vandaan kom. Waar ik heen ga. Ik weet dat ik weg moet. Weg van hier. David. Hou je niet meer van mij? Ik, ik weet het niet. Wat is dat voor een vreemd heerlijke geur in je handpalmen? David. Dat is amber. Wat weet je toch? Ik, ik weet niets meer. Die jurk van je. Hoe vreemd mooi is die. Zo ging ik toch vroeger niet gekleed. Ik heb je gezien. In het felle zonlicht. Tegen een blauwe hemel. Ergens. Pas op, hey man. André, hoe vals. Akelig niet. Zo. Hier zijn we met de wijn. Angelina, waarom heb je geen glazen aan K gevraagd? We zijn toch lang genoeg weggebleven? Ze zal het niet gehoord hebben, Inigo. Mevrouw? Misschien glazen brengen? Wijnglazen? Portglazen, Kay. En Kay? Meneer? Waarom antwoord je niet als mevrouw belt? Je had toch gebeld? Is het niet Angelina, mijn lieve? Je wordt oud en doof, Kay. Ach, laat toch, Nico? Ze zal slaperig geweest zijn. De dag is lang voor haar. Ik zal je helpen, Kay. Blijf hier, Angeline. Je hoeft geen meidenwerk te verrichten. Wat zou onze gast gaan denken? En vooruit, Kay, En breek ze niet. Van dat wijntje zal u me wat vertellen, mister... Hoe was het ook weer? Tromorten. Mr. Tromorten. Zoiets drinkt men geen twee maal in zijn leven. Kijk. Amontillado, 1815. Een goed jaar. Daar zouden we gebak bij moeten hebben. Of nee, nee, nee, nee geen gebak. Amandelen. Zoute amandelen. Jacinta? Hebben we nog zoute amandelen? Boven, op de provisiekamer. Prachtig. Haal wat naar beneden. Uh, hier, wacht. Hier is de sleutel. Laat maar, Jacinta. Ik loop wel even naar boven. Helemaal niet, vrouw. Jacinta weet de plaats en jij niet. Loop, zuster. Jij moet er iemand meegaan om de lamp vast te houden. Zal ik meegaan, Jacinta? Toegeef me die kans. Zal brandt Matt reeds van verlangen. Niet, met. Maar wat? Oh ja, jazeker. zal ik meegaan, mevrouw. Ze kan best alleen gaan. Dan verraagt Jacinta. Speel geen komedie. Ze zijn allebei zo lief, broeder. Mr. Chuck Morton, wilt u misschien meegaan? Ben je helemaal gek geworden, Jacinta? Ik zal graag gaan, mevrouw. Blijf niet te lang weg, Jacinta. Denk aan dat schip. Van Mr. Trockmorton. Nou, Matt. <laughs> Wat denk jij daarvan? Houd <laughs> je mond altijd. <laughs> Wil u de lamp vasthouden, Mr. Trockmorton? Ja. Ik zal voorgaan en de weg wijzen. Is u erg boos op me? Boos? Waarom zou ik boos zijn, mevrouw? Waarom? Ik heb u toch weggekaapt van onder haar neus weg? Ze zal woedend zijn. En met ook. Arme jongen. Maar André, nee. Nee, André niet. Die heeft verstand. Die weet hoe het staat tussen ons. T tussen wie, mevrouw? Tussen André en ik natuurlijk. Wat dacht u dan? Of, of spant u misschien ook met haar mee? Nee. En zegt u ook dat ik te oud ben voor hem? Natuurlijk spant u met haar mee. Nee. We, weet u wat ze zegt, die oude doos? Die vogelschrik. Die dulle griet. En dat zegt u ook niet waar. Juffrouw, hoe, hoe zou ik dat? Ik, ik weet niet eens waar u het over heeft. Ik, ik, ik weet dat ik weg moet. Die vreemd afschuwelijke droom weg... Ik weet niet waarheen. David, wat is er? Ben je ziek? Je bent zo bleek. Niets. Het is niets. Zullen we verder gaan? Het is die trap hoog en steil. En donker. Dit moet een zeer oud huis zijn. Zeer oud. En hoe komt het dat u nog met lampen moet rondlopen? Ah, zij zegt dat ook. Ze droomt van al die dure nieuwigheden. Van gaslicht en wat nog. Ja, zij moet het natuurlijk niet betalen. Als niets komt tot iets. Ah. Mijn broeder Inigo die kent de waarde van het geld. Die wil er allemaal niet van horen. Ja, nu weet hij wat voor stomiteit hij uitgehaald heeft toen hij er trouwde. Ze had er klauwen in hem geslagen. En hij moest ze hebben... Maar nu zijn zijn ogen open. Weet u, het was erg gewaagd om zomaar naar hier te komen. Ik wou niet komen. Ja, hoe is het ook weer gebeurd? Iemand heeft me gebracht. En was u werkelijk niet bang? Hoe, hoe laat was dat? Half elf. Heeft u haast? Ja. Ik weet niet. Is het waar wat u verteld heeft van een schip? Schip? Welk schip? O ja. ja, het is waar. Er is iets van een schip. Ik wist het. Ik wist het dat het een uitvlucht was. Je was bang geworden, niet? Bang van mijn broeder Inigo. Hij is streng, moet u weten. En dat zal zij ook nog wel eens ondervinden. Ze zegt dat hij ziek is. Dat hij wel gauw zal sterven. Ze rekent erop dat hij wel gauw zal sterven. Dan kan zij er met haar lief van door. Haar? Wie bedoelt u? Net. Maat natuurlijk, maat Pietersen. Dat duurt al lang genoeg met die twee. Zij heeft hem in huis gebracht... en aan Inigo gezegd dat hij op mij verliefd was. Op mij, heeft zij gezegd. Dat is niet komiek. Ja, waarom lacht u dan niet? Waarom zou ik lachen? Ik vind het afschuwelijk wat u vertelt. Het is het prettigste verhaaltje wat ik ooit gehoord heb. Ze had het wel gemerkt van André en ik. En ze is ons bij Inigo gaan verklappen. Waarom zou ze dat? En, en wat gaat me die story eigenlijk aan? God, kan u niet zwijgen? Ik zwijg niet. U moet weten wat ze allemaal verbergt onder dat engelachtige masker van haar. En waarom zou Inigo plots zo koel cool geworden zijn tegenover André? Nee, nee, nee. Ze is het gaan verklikken dat ze André in mijn bed. Oh. Oh. Oh. oh, wat zal u nu van mij gaan denken, Mr. David. Ik, ik mag toch David zeggen? Ja, zoals u wil, mevrouw. Niet meneer vrouw, niet mijn Jacinta. Met zei ook meneer vrouw in het begin, maar, maar toen is zij echt verliefd op me geworden. Ja, verliefd, verliefd, verliefd, verliefd. Daar had zij niet op gerekend. Verliefd niet meer op haar, maar op mij. Op de kleine zwarte Jacinta. Heeft u het niet gemerkt hoe zijn blik me nooit loslaat? En me streelt. Me liefelijk, liefelijk streelt. En zij? Zij stikt van jaloersheid te fix. Wat? David? David, waarom zeg je niets? Dave, David, wat is er? Geef hier die lamp, David. Z zullen we maar naar beneden gaan? Wat doen we hier eigenlijk op die trap? We gaan al. We gaan al. Wees nu niet boos. Hier. Neem die doos daar, ja. Die. Ja, Jacinta. Waar blijven jullie? We komen! <laughs> Hoort u hoe ongeduldig hij is? Maar mijn schat, hij is jaloers. Misschien... Misschien heeft hij gelijk jaloers te zijn. David? Laat me, wil u? David... David! Eindelijk. En waar zijn die amandelen? Ik ben uitgehongerd. Ja, al wat je tijdens het souper verorberd hebt. Als jij van je pianospel moest leven, zou je dikwijls hongerig gaan. Nu, ook Tocmolten. Zullen we drinken? De wijn wacht op u. Gezondheid. Uw gezondheid, meneer Lopez, mevrouw. Wat zegt u ervan? Is buitengewoon niet. Buitengewoon. U ziet er werkelijk moe uit, meneer Tommolten. De wijn zal u goed doen. Angelina, mijn liefste. Waarom drink je niet? Je weet toch wel dat ik nooit wijn drink, Inico? Om mij plezier te doen, mijn liefste. Ik lust geen wijn, Inico. Ik krijg er hoofdpijn van. Je broer krijgt er geen hoofdpijn van, niet André? Zijn glas is al leeg. <lacht> mijn glas? Een ander glas, André? Ja, graag. Dank je, Inico. Nee, wacht. Eerst zal Angelina haar glas leeg drinken. Laat Angelina. Je glas. Inigo, ik bid je... Je glas leeg, Angelina. Wat zal onze toevallige, maar zeer geëerde gast van je gaan denken, Angelina? Hij weet toch niet hoeveel we van elkaar houden, niet? Nee, Mr. Tomolten, dat kan jij niet weten. Ik bid u, meneer Lopez. Laten we nu gaan. Zonder het te willen heb ik u op een of andere manier gekrenkt. U moet het me vergeven, maar... Nee, Mr. Tom Houten. Met zulke gedachten moet u zich niet kwellen. Drink gerust uw wijn uit. Zoals onze goede kapitein Petersen hier. Die kwelt zich met nutteloze gewetensbezwaren, is het niet, kapitein? Ik begrijp niet wat u bedoelt, meneer Lopez. Misschien begrijpt Angelina het. Ze is heel verstandig, een vrouw. Begrijp je het, mijn engel? Niet? Maar je zal je glas leeg drinken. Alleen maar om je echtgenoot plezier te doen, mijn liefste. Mevrouw, toch met rust, meneer Lopez? Dat spel is niet vermakelijk. Welk spel, Mr. Tom Horton? Laat toch. Enigo, waar is mijn glas? Hier, mijn engel. Laat af. Dat had u niet moeten doen, Mr. Tom <laughs> Hou je mond, Jacinta. Wat sta je daar weer, idioot, te giechelen? Nee, Mr. Tolmoten, dat was werkelijk niet verstandig van u. Nou, kijk eens even. Heeft André iets gezegd? Heeft hij een vinger verroerd om zijn zuster ter hulp te komen? André weet beter dan in een echterlijke woordenwisseling tussen beiden te komen. Niet André. En onze heldhaftige kapitein Pietersen, die is er ook niet tussen gekomen, Niet? Waarom zou ik dat, meneer Lopez? Dat past me toch niet? Hoort u dat, Mr. Dormonten? Kapitein Pietersen heeft een zeer fijn gevoel voor wat past en niet past. Kapitein Pietersen is een man van de wereld, is het niet, kapitein? Dat hoop ik tenminste, meneer Lopez. Kapitein Pietersen van de Carlsefien. Apropos, kapitein. Hoe komt het dat de Carlsefien morgen afvaart en dat u aan bal blijft? Wat vertel je daarin, Ikwa? Is het niet zo, kapitein? Ik heb om verlof gevraagd. Ik zou naar Kopenhagen willen. Mijn vader wordt oud. Oh, zeer lofwaardig, kapitein. Niets is zo aangenaam in de ogen des Heer dan wel kinderliefde. Daar had je niets van gezegd, maat. Dat doe, Ante. Eh. Kapitein Pieter, ze kan toch zijn persoonlijke aangelegenheden aan de grote klok niet gaan hangen. Jij wist er ook niets van? Angelina, mijn liefste? Nee. Inigo, kapitein Pietersen vertelt me zijn geheimen niet. Er is nog niets beslist, mevrouw. Ik heb naar huis geschreven, mijn vader moet eerst voorbereid worden. Hij is oud en zijn hart... Het zal voor de arme man geen aangename tijding zijn. Wat bedoelt u daarmee, meneer Lopez? Wel, er was toch iets aan de hand met de bemanning? Of werd ik slecht ingelicht? <lacht> zuster! Laat de kapitein toch spreken. Wel kapitein? Er is altijd iets aan de hand met de bemanning, meneer Lopez. In stegen en kroegen wordt dat kanaije aangeworven. De duivel weet hoe het daar aangespoeld is. Zeer juist. Zeer juist. En voor de tucht is de kapitein verantwoordelijk niet. Mister na God. Maar te kwistig mag men toch met straffen niet omgaan. Ja, ik weet het wel. Er zijn straffen die op de toeschouwer zeer aangenaam, zeer prikkelend werken. Geeselen, kiel, hallo, Lopez. Kapitein, u brengt mijn lieve vrouw nog aan het schrikken. En er was ook nog iets van een hond, is het niet? Dat. dat is gemene lasterverdammering aan toe. Dus er is toch iets. Ik wou het eerst niet geloven. Het hondje van de bemanning heeft u overboord geschopt, niet? Maar nou, Angelia, mijn liefste, wat is uh, je beefden? Zal ik je hand houden? Of uh, wil je wat drinken? Wil je uh, je rukflessen? Nee, Nico. Het is niets. Dank je. Werkelijk niets? Wel, kapitein, dat moet de laatste druppel geweest zijn. U weet wel, daarna loopt het glas over... De officieren zouden de reders verwittigd hebben... dat ze voor gebeurlijke ongevallen niet instonden... als ze nog onder u moesten varen. Ja? Ongevallen, zeggen ze. Huh? Gebeurlijke ongevallen. Zwijgen, Jacinta. <laughs> Wel, kapitein? Het was een ongeluk, niets meer. Hoe kan u zulke smerige praatjes geloven? Het was een ongeluk, ik zweer dat het was een ongeluk. Gebeurlijke ongevallen... Hopla met kapitein Pietersen, Ze smijten hem het water in. Piacenta. Hop met je liefje Angelina. Het water in. Hopla. Piacenta. Hopla met kapitein Pietersen. Ze smijten hem het water in. Piacenta. Hop met je liefje Angelina. Het water in. Hopla. Piacenta. Ik zal het niet meer doen, Inigo. Ik zal het niet meer doen. Ik zal het niet meer doen. Je bent dronken. Heb je weer wijn gedronken? André... Je weet toch dat ze niet tegen kan. Kan ik het helpen? Ze heeft mijn glas voor mijn neus weggepikt. Pak je weg, Jacinta. Trek op. Ga naar je kamer. Nico, ik zal het niet meer doen. Inico. Vooruit. André, help me toch, André. Hij zal me weer slaan. Hij... Kom, André. Jacinta. Ik zal met je meegaan. Raak me niet aan, jij. Jij, Gisabel. Wat heb jij dat ik niet heb? Dat jij alle mannen krijgen kan en dat ze mij uitlachen. Dat is niet vriendelijk, Jacinta. Ze weg. André, het genie van de familie. Ik weet het wel dat jij al de meisjes van het magazijn lastig valt als Inigo uit de buurt is en dat je mij achter mijn rug uitlacht. Jacinta. Die vrouw van jou, Inigo, wat heeft ze dat ik niet heb? Ik wil niet dat ze mij aanraakt. Ik wil het niet, Inigo! Buiten! Uh, uh, uh, Kijk, help me! Die gekin sluit ik nog eens voor goed op. Dat hou ik niet langer vol. Ik kan niet meer. Je moet. Je moet het volhouden. Je weet het toch. Ik kan niet. Laat ons van hier weggaan. U weggaan? En al die moeite voor niets. Zo lang duurt het niet meer. Ik kan niet. Denk je misschien dat ik het plezierig vind? Zwijgt is is Ik bied u mijn ootmoedigste verontschuldigingen aan, Mr. Dormoten. Dit was een hoogst onaangename scène. Ik betreur het, meneer Lopez, dat ik nu... Ja. Ja, als u er nu werkelijk op staat naar dat schip van u te gaan... ...dan zal ik u graag uitgeleide doen. Tot uw die dienst, meneer Lopez. Ik vraag niet beter. Mevrouw... U neemt straks nog wel afscheid. Ik... ...wil dat u nog even met me meekomt. Ik wou u nog wat laten zien... Het is reeds zo laat, meneer Lopez. Het duurt geen vijf minuten, Mr. Dormoten. Ik beloof het u. Komt u. Als u erop aandringt... Dat doe ik, Mr. Dormoten. Angelina, mijn liefste. We zijn zo terug. Zullen jullie het me nu gaan uitleggen? Wie is die nou? Kalm, Matt, kalm. Zit neer en luister. Angelina, waar en wanneer heb jij die man ontmoet? Dat gaat je niet meer aan, Mat. Wat? Niet meer? Wat bedoel je ermee? Juist, dat. Dat gaat je niet aan. Angelina, ik heb toch het recht? Dat is voorbij, Mat. Gedaan. Uit. Dan is het toch maar dat jij... Hem... En als jullie allebei eens zwegen, huh? Hm? Ruzie maken kunnen jullie later nog. Luister, Matt, Angelina heeft die man voor een paar weken bij de preekherenkerk ontmoet. Hij zat daar te tekenen. Ze hebben gebabbeld. Ja. En dan? En dan? Niets. Ze hebben elkaar weer gezien in alle eer en deugd, Maat. En ik heb haar de goede raad gegeven en wat dan het lijntje te houden. En waarom als ik vragen mag... Heeft ze mij niet genoeg? Omdat kapitein van de wereld erg onvoorzichtig is geweest in zijn vrijage En daarbij zijn lieve aanstaande bruid, de bevallige Jacinta, niet voldoende van zijn liefde heeft kunnen overtuigen. Die is gek. Akkoord, die is gek. Maar ze heeft lucide ogenblikken. En in een van die ogenblikken heeft ze een en ander over kapitein Pietersen aan haar broer verteld. Over ontmoetingen en zo. En dat zou zeer onaangenaam voor kapitein Pietersen kunnen worden. Onzin. Onzin? Ken je dan Inigo Lopez nog niet? Ja, ja, ik ken hem. Zie je wel, ik vond het dus geraadzaam de vermoedens van Inigo op een zijspoor te sturen. En daarom viel het zo prachtig uit dat die gek hier vanavond binnenviel. Als Inigo haar straks om uitleg vraagt, zegt Angelina gewoon dat ze de man niet kent, maar dat hij haar reeds een paar malen is komen lastigvallen. Waar is Angelina? Wat? Hm? Ja, ik weet het niet. Heb jij ze horen weggaan? Nee. Nou, dat geeft niet. Dat brengt ik wel in orde. En... Is die historie waar, die broer Inigo daar straks vertelde? Welke historie? Hou mij niet voor de gek, Matt. Kom aan, is die waar? Oh, waar, waar. Erg overdreven in elk geval. Zo. Wel, tracht jij dat met Angelina uit? We het uithouden zolang Inigo nog leeft. Lang duurt dat wel niet. Uh, dat heb je nog gezegd. Ik weet het. Tracht wat. Tracht wat vuriger te zijn tegenover Jacinta. Pa, hoe jij dat kunt. Nou, ze laat me niet met rust. Jij woont niet onder hetzelfde dak. En jij hebt geld. Ziet u, Mr. Motten? Het huis is inderdaad zeer oud. Het is een merkwaardig huis. Het heeft altijd aan de Lopez toebehoord. Ik ben er geboren. En met al zijn geheimen ben ik vertrouwd. En soms heb ik de indruk dat het mij ook kent. Als ik goed luister, dan is het of ik zijn stem opvang. Al kan ik de woorden niet begrijpen. Het is belachelijk, zal u zeggen. Nee, helemaal niet, meneer Lopez. Ik kan dat best dus begrijpen. Werkelijk? Dat hoor ik graag. Het huis is ook veel groter dan men op het eerste zicht zou denken. Er zijn nog drie verdiepingen kelders onder de vloer... en een doolhof van gangen. Eén ervan heb ik zelf gevolgd tot aan de preekheerkerk... en een andere tot aan het steen... En die loopt nog verder. Misschien tot aan de andere oever van de stroom. Ja, is dat zo? Waarom is u niet verder gegaan? Ja, het geweld was ingestort en mijn lantaarn doofde uit. Ik ben toen bijna verloren gelopen. Moest u daar geraken, Mr. Domboten? U kwam er nooit. ...levend uit. Nee, nee, nee, nee, nee, nee. Zeker niet. Dat geloof ik graag. Maar wat zou ik in uw kelder gaan zoeken, meneer Lopez? Men kan nooit weten. Het huis heeft vele geheimen, Mr. Tom Horton. Als ik aan deze ring trek hier, aan de muur, zie je... En kijk daar, in de gang. De vier vloertegels vlak in het midden. Ziet u? Ja. Van hieruit ziet u Maar moest u langs de voordeur de gang binnenlopen... dan zou u helemaal niets onderscheiden. U zou nooit merken dat te midden van al die zwarte tegels... een vierkante zwarte holte voor uw voeten gaat. En dan? U kwam er nooit levend uit, Mr. Tomotten. Ja... Die muren hebben veel gezien, Mr. Domote. Als die duidelijk konden spreken. En dit hier, dit is het binnenhof. En daar ziet u het paviljoen waar ik u reeds over sprak. Het is mooi, is het niet? Mm -hmm. Een charmante gege? Ja, ja. ...zuive achttiende eeuws. Maar het huis is veel ouder. Maar kijk eens hoe wit die vestoenen in het maanlicht glanzen. En daarachter begon de tuin. Daar heb ik de magazijnen laten optrekken. Jammer eigenlijk. De vooruitgang, Mr. Tom Morton. Het paviljoen heb ik laten opknappen omdat mijn vrouw het mij gevraagd heeft. Ik kan haar niets weigeren, Mr. De Gelooft u me niet. Eigenlijk, u moet me geloven, Mr. De Ze heeft het paviljoen naar eigen zin laten inrichten. En ik heb voor haar meubels en tapijten gekocht. Exotische vogels, de schoonste die ik heb kunnen vinden. Ik ben oud en zij is zeer jong, meneer Morden. Begrijpt u me? Ja. Ja, wat zal ik zeggen, meneer Lopez? <laughs> u zou me toch niet geloven? Jawel, jawel. Ik moet naar het bakhuis. Komt u nog even mee? Hoe vindt u uw weg zo in het donker? Ik heb nooit licht nodig, Mr. Dom kom aan. Geef me uw hand. U is toch niet bang, zeker? Nee. Maar griezelig is het toch in alle geval. Wat ruikt het hierna? Kaneel. Ja. <laughs> en peper. <laughs> en muskaat. En kruidnagel. En kamvul. Ik heb ook indigo, aluin en ambergrij. We zijn er. Ziet u dat licht? Waar? Een venster, zou ik zeggen. Maar zo laag. Juist. Yes. Zo kan ik de werksters in het oog houden. Ziet u ze? Moeten die meisjes... ...in die kelder werken... ...en bij dat miserabele kaarslicht... ...en zo laat. Meneer Lopez, dat is onmenselijk. Onmenselijk? Het werk moet toch af? En ze zijn blij genoeg dat ze hier wat verdienen kunnen. Als ik ze doorstuur, willen ze nergens meer werk. Daar zorg ik voor. Ze zo blijven ze wakker. Hm? Zijn ze niet naastig? Hm? Ze weten het wel dat ik ze van hieruit kan bespieden. Maar kom aan, meneer Zakken naaien is toch niet zo zwaar? Hm? Ja. Maar in zulke voorwaarden? De slaven. Die onze goede kapitein Pieter ze van tijd tot tijd vervoert. En behoud wordt u verkocht als men maar weet waar het aan de man te brengen. Die hebben het nog veel slechter. Ziet u, Mr. Dommoten. Van hieruit heb ik voor de eerste maal mijn vrouw gezien. Ze zat daar ik stond als versteend hier aan dit venster. Het heeft lang geduurd, Erik ze riep. Zoals ik er zoveel geroep had. Ik durfde niet, Zie. u. Toen ik het eindelijk deed, toen hief ze zelfs het hoofd niet op. Kan u zich dat voorstellen, het trotse ding? De anderen kwamen gewillig genoeg. Ik stuurde ze nooit weg daarna zonder te betalen. Maar zij... Ze kwam niet. Ze kwam gewoon niet. Zo ben ik met haar getrouwd. Begrijpt u dat? Ja. Ja, ik begrijp dat. Het. Hm. het is niet waar. Ja, ik ben met haar getrouwd. Ik heb haar niets nut van een broer in mijn huis opgenomen. Maar ik ben een oude man in haar ogen, Mr. Tomoten. Ze houdt niet van mij. Ja, ze is gewillig, onderdanig, dat wel, ja. Maar ze houdt niet van mij. En wat moet ik doen? Er is ziekte en waanzin in onze familie. Zoals in alle oude geslachten... We zullen terug gaan. Oh nee, wacht even. We gaan naar huis. is genoeg geweest van vandaag. Hij komt eruit. Poep erop. Langs hier, Mr. Thompson. Ja. Ik ken hier zo goed mijn weg dat ik vergeet hoe u zich tussen al die kisten als een blinde moet voelen. Huisgenoten om beurt geplaagd en gekwetst had. Maar het spel was om haar, Mr. de Morten, om haar alleen. Ik wilde haar op haar hoede brengen, nog eens haar verplichten de ware gezichten onder de maskers te zien. Ik ben een ziek man, Mr. de Morten. Kan ik het dulden dat ze zich aan die elegante bruut van een Pieter zullen gaan vergooien? Of even diep in de modder zou verzinken als, als die kleine schurk van een broer van haar? Neem me ze door modem. Dat wil ik niet. En dat kan ik niet. Van mijn rechtmatige gevoelens van echtgenoot spreek ik nog niet eens. Nu wil ik u iets vragen, Mr. Dumont. Aan mij? Aan u. Het is zo donker hier dat ik amper uw gelaat kan onderscheiden. U kan dus vrij antwoorden. U hoeft niet beschaamd te zijn. Heeft u mijn vrouw lief... Je me niet gehoord wat moet ik antwoorden meneer Lopez wat zal ik zeggen de waarheid man ik leef hier te midden van maskers uit een holle mond komt niets dan ronken de leugentaal mijn zuster liegt, mijn schoonbroer mijn vriend, mijn vrouw ach ja, zij ook ze heeft voorzichtig woord voor woord haar eerste leugenlids geformuleerd. En ik, ik heb het huiverend moeten aan horen. Waarom was ik zo dwaas te denken dat u me de waarheid zou zeggen? Heeft u mijn vrouw lief? Ik... Moet ik antwoorden, meneer Lopez? Ja of nee? U begrijpt het toch. Het is de eerste keer dat ik haar zie, dat ik haar stem hoog. Ligt... Nee, Denkt u dat ik haar niet volgelaat, niet bespit? Haar schaduw schuift niet trouwer achter haar aan dan mijn argwaan En u... Meneer Lopez... Ik verzeker u dat het... Zwijgt. U is niet beter dan de rest. Een schurk als al de anderen. Een diefachtige, leugenachtige schurk. Meneer Lopez... U heeft pijn, hè? U, u is ziek. U, ik weet u, kan ik u helpen? Nee. nee, u kan me niet helpen. Maar ophoepelen? Ja, dat kan u. Recht voor, dat is de deur. Daar nou, ziet u die. Lauw uit. Ga dan weg, Mr. dan Zeg aan dat kanaaien dat mijn huis bezoedelt en op mijn dood wacht... dat ik nog niet sterven zal. Nee, nog niet. En zolang ik leef zal ik niets loslaten van wat ik bezit. Naar nou, vooruit, zeg het hun En vergeet het zelf niet, Mr. Horton. Ga weg en kom nooit terug. Meneer Lopez. Ik kan u zo niet laten... Loop naar de duivel. Zoals u wil, meneer Lapais. Vaarwel. God in de hoogte. David, waar ben je? Angelina. Angelina. Angelina. In dat huis hier mag je niet blijven. Je moet van hier weg. Je moet met me meegaan. Je moet me volgen. Lieve David. Kom met me mee Angelina. Nu. Onmiddellijk zonder één ogenblik nog te talmen. Lieve David. Ik, ik zal je wegvoeren. Ver van hier. Lieve. Lieve David. We zullen ver weg gaan. Naar zonnige landen toe. We zullen gelukkig zijn Angelina. David. David, kom, kom nooit terug. Angelina, dat kan niet. Je moet met me mee, nu. Morgen is het te laat, dan heeft het huisje voorgoed te pakken. Het, het is nu reeds te laat, David. Ga nu. Ik zal je nooit vergeten. Maar ik kan niet meer weg. Waarom niet? Ik hou van je, Angelina. Waarom niet? Om honderd Redenen. Ja, hij heeft gelijk. Je draagt een masker. Je mond spreekt niets dan leugens. Je hebt me wijsgemaakt dat hij me lief had. Zie je wel? Zie je wel dat het te laat is? Maar ik kan niet. Ik kan niet weg als ik jou moet achterlaten. Maar wel, David. Ga weg voor het te laat is, Mr. David. Kom mee met de oude key. anders. Een droom als mist om me heen. De wind komt op. De mist scheurt aan flarden. Waar gaat u naartoe meneer? Jij. Jij was het die aan de bel trok. Waarom heb je dat gedaan? U moest toch in het huis zijn he, meneer. En hey. waarom gaat u nu weg meneer? Helemaal alleen weg. Maar... U had ze niet in dat huis mogen achterlaten. Oh, wat zeg je daar? Ze had mee met u moeten vluchten, meneer. Maar ze wou niet. U had ze moeten overtuigen, meneer. Nee. Woorden vinden om haar te overtuigen. Ik zou het niet kunnen, meneer. Maar u is geleerd. U kent alle woorden. Waarom is u nee. toch alleen gevlucht? Ze zei dat het te laat was. Het was niet te laat en u wist het, meneer. Maar u was bang, dat was het nee. Nu blijft ze in dat onzalige huis En weldra kan ze het masker dat ze haar gegeven hebben niet meer aftrekken Het wordt haar eigen gelaat Zwijg toch Ik kan niet zwijgen, meneer Ze was zo lief, zo onschuldig Zo zacht toen ze klein was Haar broer, die heeft nooit geducht Die eindigt aan de galg Maar zij, meneer, ze was zo zacht, zo kwetsbaar Hoe Zou je zwijgen? Het uur zal slaan en dan is het te laat, meneer. David. Kijk achter u, meneer. Het huis is bijna opgelost in de nacht. Ga terug, meneer. Ga. Jena. Doe open. Doe open. Mr. David. Laat me binnen, Kee. Okay? Nee, ik kan niet, Mr. David. Het mag niet. Het is te laat. Ik kan wel. Laat nee. me door, Kay. Oh. Ik wil ze zien. Ik, ik moet haar spreken. Ze slaapt al, Mr. David. Je ligt, Kay. Er is nog recht in het paviljoen. Laat me toch. Nee, ze slaapt Angelina. al, Mr. David. Laat... Mr. David, Wat David. Pas op, Mr. David. Pas toch op. Ik had je toch gezegd... dat je niet terug moest komen. Kom mevrouw, we kunnen onmogelijk nog langer wachten Het is twaalf uur, we moeten aan boord Maar u had toch met hem afgesproken dat hij hier zou wachten Afgesproken, ja en nee Ik weet het niet meer, hij liep zo vlug weg Ik weet niet eens of hij geantwoord heeft Er is iets met hem gebeurd Ik weet het, ik ben er zeker van Wat kan er met hem gebeurd zijn? Hij is waarschijnlijk de afspraak vergeten en al lang aan boord Het kan niet Kom en waarom niet? Daarom, omdat ik het weet <lacht> Lach niet ik weet het. We moeten hem zoeken. We, we moeten hem vinden. We moeten... Hem zoeken? Waar? De stad is groot. Nou, kom, lieve mevrouw. Laat ons die dwaze jongeman als een grillig humeur overlaten. We zullen aan boord de kaptein verwittigen. Dat we niet. Dan, dan is het te laat. Waar kijken die twee mensen naar? Daar? Verder de straat in? Dat zal me niets van belang zijn, mevrouw. Mevrouw, oh. is, is er hier wat gebeurd? Ik weet het niet, meneer. Die afsluiting is hier afgebroken. Ik vind dat vreemd. Het is hier een gevaarlijke plaats. Ze zijn hier aan het graven, ziet u? Gewoonlijk brandt er hier een lantaar, maar die schijnen ze vanavond vergeten te hebben. Uh, waar wordt hier aan gewerkt? Een nieuw gebouw, meneer. Hier stonden vroeger oude Spaanse huizen, maar die zijn tijdens de oorlog vernieuwd. Die vielen eerder al in puin. Een van een zonderlinge gevel met maskers. Daar maakten ze vroeger de kinderen mee bang. Je staat me toch niets aan, die gebroken Leuning. Een mens zou daar gemakkelijk kunnen verongelukken als hij niet uitkeek. Ziet u iets in die kuil? Nee. Of ja, toch? Kijk, daar tussen de stenen. Waar? Daar, meneer. In die hoek. Help me, Jan. Ik zal gaan kijken. Nou, maar pas toch op, man. Voorzichtig. Ik wist het. Ik wist het. Je bent van me weggegaan, David. Je bent weer van me weggegaan. In de reeks Vlaamse auteurs beperkt voor de radio hebben we geluisterd naar Het Huis met de Maskers van Rose Gronon in een regie van Michel de Sutter.